12 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Diabetes bezig aan gestage opmars. Weer Chinese dissident vrijgelaten. En Nederlands koraal vrijwel verdwenen, zeggen onderzoekers. Het weer, veel bewolking, maar in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 22 tot 26 graden.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 Vrijlating van Hoedja komt vijf dagen na de onverwachte vrijlating van de kunstenaar en mensenrechtenactivist Aiww. Correspondent Wouter Zwart, hebben die vrijlatingen met elkaar te maken? Nee, nee, die hebben helemaal uh, niets met elkaar te maken. Hoor. De vrijlating van Hoedja stond altijd al gepland voor deze dag, omdat uh, ja, simpelweg zijn gevangenisstraf er vandaag op zit.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 Landen zijn als het gaat om China's mensenrechtenbeleid. Die landen vragen ook voortdurend om de vrijlating van de politieke gevangenen. Die kritiek die zal voorafgaand, natuurlijk, aan het bezoek van Wenzin nog eens flink opgevoerd zijn, die druk. Maar ja, in het verleden heeft China zich eigenlijk nimmer uh, gevoelig getoond voor die kritiek. Dus nee, ik zou daar niet uh, uh, vanaf laten hangen. Waarom zat Hu Jia eigenlijk in de gevangenis? Uh, hij is een, een advocaat die zich heel veel heeft ingezet uh, voor de rechten van vervolgde mensen in China, bijvoorbeeld voor de erkenning.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 ...en in de gevangenis gezet. Hij was echt een soort voorbeeld. Hij werd namelijk opgepakt vlak voor de Olympische Spelen. Uh, sommige deskundigen die menen dat tijd destijds een soort voorbeeld is gemaakt... ...voor alle dissidenten, om die vooral een zwijgen op te leggen... Uh, ...vlak voor de Olympische Spelen. Eigenlijk zie je nu een soort zelfde golf van arrestatie nu weer optreden. Uh, nou, nu vrijgelaten, maar hoe echt vrij is hij? Nou ja, hij is inderdaad uit de gevangenis, maar hij is niet bepaald vrij. Hij zal waarschijnlijk onder uh, huisarrest geplaatst worden uh, in de wijk waar zijn appartement staat. Uh, daar zijn nu heel veel politie uh, politieagenten, ook agenten in burger, die, uh, die daar staan om journalisten en andere nieuwsgierigen weg te sturen. Uh, bovendien uh, is een onderdeel van zijn straf ook dat hij een jaar lang zijn politieke rechten nog kwijt zal zijn. Hij mag dus geen interviews geven, hij mag niet publiceren, niets verenigen. Nou, eigenlijk precies wat hij voor zijn uh, arrestatie altijd deed Dus in ieder geval zit hier nog het hele komende jaar ja, eigenlijk feitelijk gewoon vast. Wouter, Wouter zwart, dankjewel. Syrische ordentroepen hebben de afgelopen dag op verschillende plaatsen burgers doodgeschoten. Dat meldt een mensenrechtenorganisatie. In Kizwa, ten zuiden van Damaskus opende militairen het vuur toen een begrafenis van Syrische demonstranten uitliep op een betoging tegen president Assad. Twee demonstranten zouden daarbij zijn omgekomen. Drie andere burgers werden gedood in Damaskus en Kwizar, bij de Libanese grens. Het leger deed daar invallen in wijken waar veel verzet is tegen het Syrische regime. Volgens de Mensenrechtenorganisatie vluchten veel Syriërs daar voor het geweld naar Libanon. Twee Israëlische toeristen zijn in Polen gearresteerd... omdat ze spullen hebben gestolen uit het vernietigingskamp Auschwitz. Het stel werd aangehouden op het vliegveld van Krakau. Bij een controle bleek dat ze onder andere messen, lepels en scharen hadden meegenomen... uit een van de barakken van het voormalige nazi-vernietigingskamp... De twee Israëliërs, een man van 60 en zijn 57-jarige vrouw... kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Het was dit jaar al de derde keer dat bezoekers van Auschwitz... werden betrapt op die stal. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Oud-premier Julia Timoshenko van Oekraïne... moet terechtstaan wegens machtsmisbruik. Rechters in de hoofdstad Kiev hebben dat besloten.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 De behandeling van de zaak begint woensdag. Timoshenko riskeert een gevangenisstraf van 7 tot 10 jaar. Als ze wordt veroordeeld, kan ze voorlopig niet meedoen aan de verkiezingen. Volgend jaar kiest Oekraïne een nieuw parlement. En in 2015 weer een president.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 In de Amerikaanse staat Michigan heeft een jongen van 16... als enige van zijn familie een crash overleefd van een klein vliegtuigje. Acht jaar geleden overkwam hem bijna hetzelfde. Toen bestuurde zijn vader een vliegtuigje dat ook ongelukte. Zijn moeder en twee zusjes kwamen om. De vader redde de jongen door hem uit het raam te gooien. En vrijdagavond ging het dus weer mis. Toen vloog het toestel waarin hij met zijn vader en stiefmoeder zat... tegen een garage, zegt deze ooggetuige. All of a sudden, big boom. I mean, it was loud. And we looked up een big puff of smoke coming across the front of the windows and out the door we went. De jongen overleefde als enige de crash en ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. In Denver is het enige authentieke portret van Billy the Kid geveld voor 2,3 miljoen dollar. Dat is veel meer dan verwacht. Het veilinghuis had de waarde geschat op 3 tot 400.000 dollar. Op de foto draagt Billy de Kid een gekreukte hoed, laarzen en houdt hij een geweer vast. En in de holster aan zijn riem zit een revolver. De foto zou rond 1880 zijn gemaakt. De bandiet, die eigenlijk Henry McCarthy heet, zou 21 mensen hebben gedood. En de eerste toen hij 12 jaar was. Zijn foto werd verkocht, werd gekocht door een verzamelaar. Sport. Nederlands kampioenschap wielrennen wordt vandaag verreden in Oot-Marsum. De renners zijn vanochtend om 11 uur vertrokken. Verslaggever Gio Lippens, Nikki Terpstra, die won vorig jaar de nationale titel. Is hier opnieuw een van de favorieten? Hij is absoluut een van de grote favorieten hier, Nicky Terpstra... die ook op dit parcours ongetwijfeld goed uit de voeten moet kunnen. Maar ja, de concurrentie is natuurlijk sterk. Lars Boom, de laatste die hier op dit parcours Nederlands kampioen werd... dat is inmiddels drie jaar geleden, die klopte toen trouwens in de finale. Nicky Terpstra, een van zijn grote concurrenten toen. We denken ook aan Sebastian Langeveld, ook wel een van de mogelijke favorieten. Hoewel, voor een Nederlands kampioenschap heb je ook een beetje de hulp nodig van je ploeg. En Sebastian Langeveld heeft inmiddels al aangekondigd dat hij vertrekt... Bij Rabobank aan het eind van dit seizoen. We weten nog niet helemaal waar hij naartoe gaat. Team Sky is een van de mogelijke... En dat... Gio. De verbinding is slecht en hij is... Nederlands kampioenschap. Ja Gio, je viel even weg. Kun je de laatste zin misschien nog heel even herhalen? Jazeker. Uh, over uh, Sebastiaan Langeveld. Ja, nou, nou, de renner die toch ook een van de favorieten genoemd uh, kan worden. Maar uh, ja, die dan wel de steun nodig heeft van zijn ploeg. Rabobank natuurlijk het grote collectief hier op dit Nederlands kampioenschap. Uh, we gaan uh, 18 ronden in totaal uh, rijden. 243 kilometer lang. En we hebben op dit moment een kopgroep van vier man. Theo Bos, Kenny van Hummel bij de sprinters. Lieve Westra van Van Kanselij zit er ook bij. En René Hooghiemster. En die hebben inmiddels een aardige voorsprong op het peloton opgebouwd. Vijf minuten Mali peloton zojuist doorgekomen na drie rondjes. Twee man zwemmen daar nog een beetje tussen. Cornelius van Ooyen en Jeroen Jansen. Die zijn bezig aan een kansloze missie. Want die rijden nu op drie minuten en twintig seconden van de kopgroep. Geo Lippens vanuit Oudmarsum. verkeersinformatie. Bij de AWB in Den Haag, René zit. Net als gisteren wordt er gewerkt op een aantal snelwegenmarken Op de A12 Den Haag-Arnhem. Tussen Knopput Lunette en Driebergen 4 kilometer. En in West-Brabant op de A16. Antwerpen-Breda tussen Meer en Knopput Galder 6 kilometer. Met het advies voor verkeer vanuit Antwerpen. Om voorlopig maar via Bergen op Zoom te rijden. Druk is het ook rond Zandvoort. Daar wordt dit weekend geautoraced. Op de N200 niet. Maar daar staat wel file vanuit Haarlem. Tussen Haarlem Centrum en Zandvoort 6 kilometer. En op de andere route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 Live vanaf de Kuiperberg in noord bij het NK rennen met Govert van Brakel. Goedemiddag, inderdaad, uh, vanaf het terras van Hotel Wieland 3. Dat ligt, uh, ik mag wel zeggen, op de top van de Heuvelberg. Stel u daar niet uh, de Kuiperberg, stel u daar niet te veel van voor, van die top. Dat is 71 meter boven NAP, desondanks onder een uh, stralende zon met uitzicht op. Uh, een deel van het parcours, start en finish van het NK wielrennen. En uh, de perstribune komt daar de komende twee uur vandaan, vanaf dat uh, terras. Wij hebben twee gasten. Het eerste uur is dat Bert Wagendorp, columnist van de Volkskrant. In het tweede uur schuift Henny Kuiper aan. U kent Henny wel, fameus wielrenner uit uh, deze buurt afkomstig. De jaren 70, 80 grote successen behaald in het wielrennen op het NK, het WK. Olympische Spelen Tour de France, te veel om op te noemen. En als gezegd, Bert Wagendorp, dit uur, kolonist van de Volkskrant, ook wielerjournalist. Hij heeft zijn hart verpand aan het cyclisme. Schrijft ook boeken over wielersport. Straks. Een uh, uiteraard blik op het tv-aanbod van de afgelopen week... met onze recensent Ron Vergouwen. En vliegende keeper Jules van der Wart. Vandaag ongedoopt tot fietsende kiep, Jules. En waar loop je? Ja, ik loop inderdaad ja, 200 meter bij jou vandaan. Ik sta bij de finish, en, uh, waar vanmorgen ook de start was. En uh, ik kijk daar een beetje rond. En zo meteen ga ik praten met mensen die alles van wielrennen weten. En dan moet je dan denken ook aan oud-wielrenners. Zoals bijvoorbeeld Cosmo Moer en van Bon, eerlijk Dekker. En ik kijk wie ik nog meer tegenkom. Tot twee uur de perstribune, dus live rechtstreeks vanuit Ootmarsum. Reacties kunt u kwijt in ons gastenboek op deperstribune.nl. columnist Bert Wagendorp. Dag Bert, goeiemorgen. Goeiemiddag. Ja, we zitten op de rand. Ja. Uh, bekende omgeving voor je. Je komt uit Groenlo oorspronkelijk, Achterhoek. Daar ben ik geboren, ja. Uh, dat is uh, wel een ander landsdeel. De Achterhoek uh, ligt een beetje ten zuiden van deze streek. Maar het, is wel, uh, het lijkt er wel op, ja. Het ja. is een mooie, dat prachtige... Uh, erg. ik hou er erg van. Heuvelachtig hè? Is het... Licht, uh, lichte glooien, ja het is een mooie, mooie landschap. Ja. Zou jij hier gekomen zijn als we niet gevraagd hadden? Bert uh, kom eens naar de pestribune? we zitten nee. in Marsum? Nee, dan was ik gewoon thuisgebleven en dan was ik voor de televisie gaan zitten. Ja. Wielrennen is een televisiesport hè? Is dat zo? Ja, ja absoluut. Kijk, de, uh, vroeger was de wielrennen was een verhalensport en dat kwam omdat niemand zag wat er gebeurde. En uh, mensen aan de finish gingen vertellen wat er onderweg allemaal was voorgevallen. Sinds die, tijd, uh, sinds die tijd is het natuurlijk veel veranderd. en we hebben, Met de te televisie is het echt een sport geworden... die je van begin tot eind kunt volgen. Maar uh, kijk, als je hier langs de kant gaat staan... zie je één keer in de zoveel tijd een groepje langskomen. Maar wat er gebeurt, ontgaat je. Ja, maar voor onze neus uh, is een enorme tent opgericht. Uh, een, een tent voor de pers. Die mensen zitten daar uh, nu, nu binnen. Terwijl wij lekker ja, op de televisie te te die kijken. zitten. En die kijken dus televisie. Ik heb uh, Tour de France geda uh, gedaan. Uh, ook alweer heel lang geleden. Maar uh, daar was ik... Uh, uh, daar heb ik... ik er zijn toeren geweest waar ik geen live wielrennen heb gezien. En wat de, denk je hoog, dan? Hooguit de, de, de finish. Wat doe ja, ik hier? Nee, want uh, de, je, je praat voor de koers met, uh, met renners, na de koers. Je gaat naar hotels. Maar de, letterlijk de koers. Mensen denken wel van je rijdt zeker de hele dag in de auto achter die koers aan. Maar dat was heel, heel erg vroeger, maar nu niet meer. Nee. Uh, is, het, is het een zaak, een onderwerp voor een column? Uh, wat je hier vandaag proeft en snuift en uh, uh, een oude kennis ontmoet? Over wielrennen kun je, kun je elke dag een column schrijven. Ja. Maar ja, wie is, laat zich heel makkelijk uh, uh, als, als symbool gebruiken voor van alles en nog wat. Ja, wat, wat zou je uh, kapsel kunnen zijn? Mag ik dat? Ik nou, mag het wel vragen, maar kun je er ook op antwoorden? Nou ja, dan moet, dan moet je natuurlijk eerst afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. Maar in elke wedstrijd gebeuren, gebeuren vindt uh, vind, uh, vriendschap en verraad uh, zit in elke koers. Wat, ik vraag me altijd af, waar had ik. De... Uh, ja, de kwestie van goed opletten en, uh, en, van, en s ochtends goed de krant lezen en overdag een beetje naar de radio luisteren en naar uh, s avonds naar televisie kijken, boeken lezen, tijdschriften lezen. Ja, hij zijn natuurlijk altijd veel meer onderwerpen dan, dan ik uh, kwijt kan. Nou, we gaan even kijken of dit antwoord, uh, anno 2011, op deze zonnige dag in Oudmarsum... nog spoort met wat je zeven jaar geleden zei in een radio-uitzending... over de manier uh, waarop jij je columns maakt. Ik denk uh, misschien vaker, iets vaker dan de gemiddelde Nederlander van, ja, wat vind ik daar nou eigenlijk van? Maar soms vind ik er ook helemaal niks van. Iemand die, die, uh, die niet meer van mening verandert, die is bijna dood. Soms zijn de columns die hebben geen mening. Uh, mijn dochter, uh, die, uh, als ik met HTV tv zit te kijken, dan uh, zegt ze wel eens... pa, nou, zo, dan zit ik te midden discussiëren, weet je wel. Wat een, een zo roep ik dan. En dan zegt hij, de kalm aan, weet je wel, die is, wat dat is, redelijker dan. Is. Nou. Je moet er een beetje bij lachen. Ja, nou ja, ik wist niet dat dit al zeven jaar geleden was. Maar klopt het nog? Het klopt nog, ja, het klopt nog steeds, ja, ja, ik... Uh... Ik schrijf nu even een tijd vier columns per week. En daar, uh, dan, dan betrap ik mezelf er ook wel eens op van, ja, wat, wat vind ik hier nou eigenlijk van? Moet ik... je, je wordt toch acht steeds maar een mening te hebben. En uh, dat heeft zich in de tijd wel, wel iets, daar ben ik wel iets anders over gaan ja. denken. Maar uh, geef eens een beeld, waar, waar zit jij op het moment dat je die column schrijft? Dan zit ik thuis achter een uh, tafel, achter mijn laptop. En uh, het maakt op zich niet zo heel veel uit waar ik zit, want op, als ik begin te tikken, dan, dan, uh, dan, dan, dan sluit ik me af. Dan kan ik, dat heb ik denk ook te danken aan het Ik heb in perszalen gezeten in de Tour de France. Met 700 tikkende mensen om me heen. En schreeuwende mensen. Ja, daar had ik ook geen last van. Na een tijdje. Nee, dat proces daarvoor is misschien nog wel veel lastiger. Een onderwerp vinden, daar goed op kouden. Is het wat? Wegdoen misschien? Ja, dat is ervaring. En ik begin heel vaak aan een onderwerp. En dan weet ik niet waar ik uitkom. Nee. Ik, het, is een, het is een vorm van, uh, van schrijfdenken. Dus de, de, de, de, de gedachte ontwikkelt zich tijdens het schrijven. Soms zit ik echt een uur lang te, te piekeren van wat moet ik hier nou mee. En dan moet ik gewoon tegen mezelf zeggen beginnen. Ja. En dan begin ik en dan, dan komt als het ware die gedachte komt, komt vanzelf. Dus het is niet zo dat, dat de columnist eerst uren loopt te ijsberen. Na loopt te denken over een, over een thema, over thema's. En dan gaat zitten. Nou ja, ja het wel over die keuze. Maar niet over wat ik daar nou precies van nee. vind. Want ik, ik, dat, is een, dat is een proces wat zich uh, schrijven is: een fantastische manier om, van meningsvorming. Want je moet je mening heel uh, uh, concreet, je moet hem verwoorden. Het mag geen vaag vage, vage idee zijn. Nee, nee. Je moet, hij moet zodanig duidelijk zijn dat je lezer daarin mee kan gaan. Ja. En dat hoor ik ook vaak van mensen die, dat ik de mening verwoord van, van, van, van lezers. En dan uh, zeggen ze, ja we hadden wel een vaag idee. Maar na het lezen van die column wisten we het. Ja, dat vinden wij ook. Ja. Nou, dat, dat is precies het proces wat ik zelf ook doormaak. Dank voor de helderheid, zegt uh, de lezer dan. Aan de andere kant, je schreef van de week een column over... Uh, uh, staatssecretaris van landbouw Henk Bleker. Uh, en je zegt, ik krijg van lezers positieve reacties. Over Henk Bleker schreef je, uh, ik citeer nu wel uit uh, mijn hoofd... dat is een stofzuigverkoper met twee halve waarheden en drie leugens. Uh, huis en een stofzuig. Dat schrijf ik op uh, vanuit een uh, geweldige irritatie ten aanzien van zo'n man. Want wat ik daar schrijf, dat schrijf ik niet om, om grappig uit de hoek te komen. Maar het is wel leuk om te lezen. Of, of, om, uh, of om nou even de, de cynicus uit te hangen. Nee, dat vind ik, echt, dat vind ik oprecht. Die man irriteert me al een jaar lang met zijn onwaarheden, met zijn geliech. Dus uh, nou, dat vind ik, daarvoor, daarvoor ben je natuurlijk ook, ook columnist. Ik ben niet per se columnist om de wereld de waarheid uh, even in het gezicht te smijten. Ik, ik prijs ook en ik ben ook, wel, ik, ik ben ook vaak ontroerd. Of, nou ja, dat, dat, dat zit allemaal in een kolom Soms zit daar ook woede in. Ja. verontwaardiging. Nou, dat heb ik ten aanzien van deze ja, man. Een andere kolom deze week was uh, over Victor Müller De man die uh, saap heeft uh, ja. uh, gered. Nou ja, gered. Uh, nu moet je maar zien dat hij uh, de miljoenen bij elkaar schraapt... om het bedrijf overeind te houden. Die prijs je dan weer? Ja, omdat ik vind dat uh, mensen die uh, ja, zo'n zo onmogelijke droom achterna blijven jagen... en daar maar aan blijven trekken om dat van de grond te krijgen wat verder zijn motieven ook zijn. Mensen zeggen het is een ijdeltuit, het is een, uh, een, een, een, een aalgladde, onbetrouwbare man. Dat zal allemaal wel, maar hij jaagt achter iets aan wat hij in zijn kop heeft. En daar zet hij zich volledig voor in. En dat vind ik wel weer mooi, dat je achter ook soms onmogelijke dromen aan blijft jagen. Ja, Bert, uh, er is natuurlijk ook uh, altijd ander nieuws in de krant uh, dan jouw column. Gelukkig me wel. Hoewel ik kan voorstellen dat mensen toch hun vaste eikpunten zoeken. En uh, denken, ha, daar is hij weer, de column van Bert. Maar wat is jouw mediamomentje van deze week? Nou, mijn media moment is een beetje een, een samengesteld moment. Dat is uh, de, de, de, uh, de mars uh, van de beschaving die je vanavond vertrekt. In, uh, oh, die is eigenlijk vrijdag vertrokken in, uh, bij Oerol op de Schelling. Over de bezuinigingen van 200 miljoen. En daartegenover tegenover de, uh, het definitieve rondkomen van de steun aan bijvoorbeeld PSV. Uh, uh, dat is geloof ik 48 miljoen. Dus een, een, een kwart van, van de totale Nederlandse cultuurbezuinigingen... wordt gewoon naar een uh, betaald voetbalclub toegeschoven... In, in, in, in, in, in Eindhoven. En dat, dat is toch verbazingwekkend. En ik, ik heb daarover eens nadenken van... Hoe, hoe kan zoiets nou? En daarbij denk ik van... Ja, die, daar, daar zie je toch wat, wat, wat de kunst, de cultuur... kan leren van... twee groeperingen. Er zijn in Nederland twee groeperingen beroepen... die ontzettend zwaar gesubsidieerd worden. Dat zijn A, uh, boeren. He, die boeren die... die, die de vrienden die... van Henk Bleker? De vrienden van Henk Bleker. Die krijgen van Henk gewoon miljoenen toegeschoven. Als je, als je de komkommer een keer in het daglicht staat... dan staat Henk al weer klaar met 200 miljoen. En, en, en betaald voetballers. Want die, die, die subsidiëren we ook zwaar. Dat zijn mensen die... Uh, ik kom uit Alkmaar. En uh, daar gaat Stijn... Schaars. Die gaat daar naartoe. En naar PSV wordt hij verkocht. Gaat daar vast niet minder verdienen dan anderhalf miljoen per jaar. En die club wordt ondertussen met gemeenschapsgeld overeind gehouden. Ja, maar de gemeente zegt, daar gaan we op verdienen hoor. Ja, die gemeente, nou ja, de gemeente gaat goedkoop lenen en schuift die lening door naar PSV. PSV zou zelf die lening nog krijgen. Want PSV is natuurlijk een soort Griekenland, dat zou ook 20% moeten betalen. Dus uh, de, de, de, het verschil tussen die ja. rentetarieven, dat is de subsidie die PSV ontvangt. Ja. Zullen we het fragmentje even beluisteren? Het is vanuit onze betrokkenheid met de gehele samenleving dat wij in actie komen. Het beleid van deze regering treft velen en breekt af wat zo hard nodig is. Wij eisen dan ook dat de regering de crisis niet langer als alibi gebruikt voor onbehoorlijk bestuur. Een beschaving zonder toekomst is een toekomst zonder beschaving. Het mediafragment van de, de gast zit op de perstribune bij Max Bert Wagendorp. Straks, Bert, graag meer over je liefde voor het wielrennen. Laten we eens even kijken naar zaken die ons opvielen in de media deze week. Beheerste zo'n anderhalf jaar de mediaatproces tegen Geert Wilders. Deze week kwam de rechtszaak eh, tot een eind. De politicus werd vrijgesproken van alle beschuldigingen, onder meer haatzaaien tegen moslims. En over de hele wereld werd dat nieuws opgepikt. Een Dutch van tegen moslims, van Far-right Geert Wilders. verroert Wilders geen vin. De uitspraak op zich is geen verrassing, want ook het Openbaar Ministerie had een vrijgesproken. van ongeruurd en met, met gezicht Geert Wilders den urteilsproch... en den rechtspopulisten in allen aanklagepunten vrijgesproken hadden. Bert Wagendorp, hoe vind je dat media met, met dat proces zijn uh, omgegaan? Uh, dat, ik vind dat daar, daar is, uh, veel aandacht voor is geweest. En ook terecht, want er stond natuurlijk wel een vrij wezenlijke vraag. Stond, uh, uh, op tafel. Uh, je ziet op een gegeven moment ook bij dit soort dingen... dat, dat het uh, na een paar maanden wordt natuurlijk stom en stom vervelend... om, om, om, om steeds meer weer dat, dat, die, die herhaling te krijgen. Zeker toen het, afge toen het werd... Uh, uh, ...gecancel en vervolgens weer opnieuw moest beginnen. Maar goed, het is een, uh, ik vind het een terechte aandacht voor hem. En ik vind dat dat over het algemeen erg goed gebeurd is. AT5, de, de zender van Amsterdam, heeft het al maanden moeilijk. Penibele financiële situatie. Binnenkort besluit de gemeenteraad of de zender van Amsterdam zelfstandig kan blijven. Maar deze week keerde zich ook een aantal Amsterdammers zich tegen die zender... Vanwege dit item in het AT5 nieuws. En dan gaan we naar de foto's uit de stad die binnenkwamen op onze site gespot. En we beginnen met deze, vanmorgen gemaakt. In tram 9 troffen de reizigers deze conducteur aan vanochtend. En die deed, nou ja, een uh, dutje, zullen we maar zeggen. Mooie foto. Leuk, maar helaas moest de AT5 de volgende dag met dit bericht komen. Een tramconducteur die zat te slapen tijdens zijn werk is door het GVB op non-actief gesteld. Wij vonden het een opmerkelijke foto. Een, een slapende conducteur is een opmerkelijke foto. En je houdt er toch nergens in je hoofd rekening mee dat die man dan plotseling wordt ontslagen door het GVB... Ik wil graag een oproep doen aan het GVB. Deze man functioneerde anderhalf jaar echt uitstekend. Er is geen vuiltje aan de lucht voor zijn functioneren. Laten we dit Amsterdamse oplossen. Zand erover. En dan is dit een storm in een glas water. Ja, dat is waar een journalist toch tegen aanloopt. Het oorzaak en gevolg. Nieuws, je hebt een aardige plaat. Maar ja, een man is zijn baan kwijt. Maar dit is, uh, dit is een, was een foto van, van iemand die gewoon in het Iedereen loopt me natuurlijk, natuurlijk met mobieltjes rond tegenwoordig. geen foto's te maken. Ja, als je al nergens even, even een stukje kunt doen, dan houdt het natuurlijk op. Ja, heb jij eens mensen in uh, problemen gebracht? Um... Mag er wel even over nadenken, hoor. Va vast, ja, vast. Ja, uh, ja, ik, ik... ja goed. Hier is, hier, hier, als columnist uh, schrijf, schrijf je zo'n dingen die mensen natuurlijk niet zo prettig vinden. Dat snap ik ook wel. De periode van NOS-hoofdredacteur Hans Laroes zit er bijna op. Dit week -einde neemt hij afscheid van het bedrijf waar hij 23 jaar werkte. En als afscheid mag hij vanavond één keertje met het oog op morgen presenteren. Maar naar eigen zeggen is dat geen... Dat is een nou, het is meer een cadeautje van de redactie. Kijk, ik vind het wel heel bijzonder hoor. Want het oog is natuurlijk toch een soort ja, magisch programma. Maar het is gewoon deze ene keer één dag voor mijn afscheid vanavond. Want morgen ga ik weg. En een keer zoiets maken in de intimiteit van de studio lijkt mij bijzonder. Dus ik heb je best kans dat als ik daar vanavond wegga. dat ik dan denk, oh wat mooi. Dit wil ik uh, de rest van mijn leven. Dat zou best kunnen. Want ik, ik heb wel bij het oefenen al gemerkt hoe leuk het is om radio te maken. Maar er zijn zoveel. er zijn een heleboel vaste presentatoren. Dus ik denk niet dat ze automatisch bij mij terechtkomen. En ik moet ook, denk ik, niet te veel bij de. In de west blijven hangen. Ik probeer gewoon op mijn manier een heel aangenaam programma te maken met de rest van de redactie. Dus het enige wat ze eraan merken is dat ik het doe. Uh, maar ik ben niet bezig om mijn gesproken memoires dan in dat uur te stoppen. Ja, Bert, Bert Wagendorp, vind je terecht dat NOS zo'n afscheid publiek maakt op de zender? Nou, is het is gewoon ben, een leuk aardigheidje. Ja, voor mij mag het allemaal best. Maar je moet daar wel een beetje mee oppassen dat je niet alle afscheidnemers even een keer het oog op morgen laat presenteren. Want dan haak ik als luisteraar natuurlijk wel af. Waarom? Nou, dat het, kijk, alles is een vak. En dan, je kunt ook wel zeggen, nou, laten we, er gaat een, uh, iemand weg... Uh, die mag voor deze keer dan het NK wielrennen gaan verslaan. Nou, dat, dat wil ik ook niet. Sommige televisiepresentatoren zijn niet van het scherm te branden... en doen tot hun pensioen of langer dezelfde programma's. Maar soms vindt de presentator zelf dat het genoeg is geweest. Neemt hij ontslag. Sipke Jan Bouwsema, goedemiddag. Goedemiddag. Sipke Jan. Ja, dat klopt. Een paar maanden geleden heb jij je baan opgezegd bij de AVRO... Ja, dat klopt. Uh, en dinsdag ben je voor het laatste te zien, een opsporing verzocht als ja. presentator. Ja. Kijk, ja, ik wat ga je dan doen? Een, uh, wat ik dan ga doen, ja, ik ben op dit moment met een, een andere partij bezig om de laatste hand te leggen aan onze overeenkomst uh, voor een programma in het najaar. En uh, ja, dan kan ik, uh, dat is in ieder geval een plek waar ik me weer wat vrijer kan bewegen dan in het programma Opsporing Verzocht, wat ik uh, de afgelopen vier jaar uh, met heel veel plezier heb gedaan. Maar waarvan ik ook op een gegeven moment gemerkt heb dat, ik daar, uh, nou, uh, dat, dat het tijd was om weer wat anders te gaan doen. Om mezelf weer wat te kunnen ontplooien. Ja. Ja. Iets meer tipje van de sluier, Sibke Jan. Uh, waar gaan de gedachten, waar gaan de ideeën naar uit? Nou, ik ga nog niet zeggen uh, voor wie. Ik ga, we gaan daar een ander moment voor kiezen om dat te bekend te maken. Alleen het, uh, dat, het, uh, met, uh, dat ik weer een programma ga maken waarin uh, initiatieven van uh, mensen... en uh, uh, jong talenten uh, naar voren kunnen komen, dat, uh, dat, dat kan ik daar wel, wel over zeggen. Uh, het valt te het, uh, op je, televisie he? binnen de publieke omroep? <laughs> ja, Veel ik vond daarom grappig even een, een voorbeeld te noemen. Afgelopen weekend heb ik uh, in het concertgebouw, tijdens het concertgebouw open, met jonge talenten weer gewerkt. En uh, ik merkte dat, dat, echt vond, dat ik dat fantastisch vond weer om uh, daarmee daar bezig te zijn, om daar ja, uh, mee samen te werken en dergelijke. Dus uh, ja, het, het zal hem in die richting uh, zitten, zit um, maar wat het daadwerkelijk is, daar komen we later op terug. Maar het is in ieder geval weer dat ik weer wat ja, vrij kan u, en dat is mooi. Mm. <kwijls> ik wens je daar veel, veel succes bij. Uh, ja, nou ja, het is zoals het is, Sip uh, <laughs> ja. Ik bedoel, jij gaat over je eigen antwoorden. Het is wel grappig dat je opgevolgd wordt door de man die jij destijds bent opgevolgd, Frits Sissing. Ja. Ja, hij, uh, hij heeft er wel voor gekozen om dat weer uh, weer te gaan presenteren. En uh, terwijl hij ook heel duidelijk een ambitie had een uh, aantal jaren geleden om uh, om, om verdere uh, ja, verder stappen te maken. Dat, dat is uh, opmerkelijk. Het, het, het goede daaraan wel is, is dat het uh, in vertrouwde handen in ieder geval uh, bij hem is. Dus uh, dat de kijkers uh, in ieder geval uh, het, uh, dat de kwaliteit uh, prima doorgaat. Goed, ik ben blij dat je ook je. Je voorganger en uw opvolger weer uh, het allerbeste gunt bij opsporing Verzocht. Dankjewel, Sipian, en een mooie zondag. En gelijk jullie ook dat te draagendorp, zo gaat dat in televisie. Ja, Dag. Ja, We ja. zitten met een beetje vertraging. Hè? Wij zitten in Oudmarsum, Hij zit ergens in, uh, in Nederland aan de telefoon. En, ja. De schakelingen en zo. Dus vandaar dat we af en toe door elkaar zitten. Wat vind jij van dit, uh, dit ge gehanes, gedoe, uh? Nou, Ik vind dat iedereen die, uh, die uh, zelf zijn lot in handen neemt en die zegt... Nou, ik heb er genoeg van, ik, ik kap ermee. mee. Ja, ook, ook al weet je nog niet helemaal wat je, wat, wat je gaat doen. Die heeft mijn grote bewondering. Want dat vind ik uh, altijd uh, moedig. En uh, mensen die uh, 40 jaar hetzelfde doen en dan een lintje krijgen... Ja, daar heb ik toch altijd een beetje mee te doen. Uh, hoe lang zit je bij de Volkswamme? Uh, ik zit weliswaar inmiddels, uh, even kijken, 22 jaar bij de Volksstap... maar ik heb uh, eigenlijk nog nooit vijf jaar hetzelfde achter elkaar gedaan. Nee, nee dus het werk heeft zich vernieuwd. Zit, vindt, ja, dat is het voordeel van journalistiek. Journalistiek is zo'n mooi, rijk vak dat je steeds andere dingen kunt doen. Uh, Jules van der Wart, Jules zet. Hij vond de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De fiets in de kip. Je zult uh, fietsen uh, bij het parcours. Uh, de, ik zie wat auto's voorbij komen op dat parcours, maar het gaat om wielrenners. Ja, het gaat inderdaad om wielrenners. En uh, ik sta na, na, naast een uh, oud wielrenner, want Koos Moerenhout is uh, vorig jaar gestopt. Je uh, reed nog in de Tour de France en misschien wel je beste Tour ooit. Uh, ja, het, is, uh, het kan erop gaan. Hè? Het is, uh, ja, mijn, mijn laatste jaar was denk ik toch wel mijn beste. En uh, ook wel een mooi moment om daar uh, na 15 jaar mee te stoppen. Wat doe je nu? Nog steeds werkzaam bij de rouwbank. Uh, Ditmaal uh, dit niet meer als wielrenner, maar uh, in de PR-communicatie. En dat, is een, uh, ja, dat houdt heel veel diverse uh, dingen in eigenlijk. Dus het aanleveren van uh, ja, foto- filmmateriaal voor de website. Uh, met gasten op pad. Clinics, lezingen geven. Uh, maar ook, en, uh, zoals ik bijvoorbeeld nu ook in de komende Tour de France ga doen... Uh, ja, ...aanspreekpunt voor de media. Geviseerde man denk ik straks in de Tour de France. Dus wat dat betreft uh, ja, zal er heel veel media op, op afkomen. En uh, ja, dat is wel belangrijk, belangrijk uh, dat dat uh, goed gaat gebeuren. Ook uh, ja, voor beide partijen richting media. Maar ook voor Robert dat hij toch uh, zoveel mogelijk zijn rust kan pakken waar dat kan. En uh, andersom ook wel weer uh, goed beschikbaar is voor de, voor de media. Maar je, waarom jij speciaal voor Robert? Ja goed, kijk in de praktijk moeten we zien hoe dat allemaal uitpakt. Hè? Maar uh, het is voor mij ook de eerste keer. Dus uh, ja, Robert is natuurlijk toch de, de man waar het om zal gaan draaien. Uh, la, ja, laten we hopen dat er meer dingen te melden van uh, dan alleen Robert. Maar de, de ploeg is natuurlijk wel uh, om hem heen gebouwd. Uh, dat wil niet zeggen dat er andere renners niet in beeld gaat komen, gaan komen of niet belangrijk zijn in de media. Maar uh, ja, hij is natuurlijk toch de man die het moet gaan doen richting klassement. En daar zal veel op af gaan komen. Dus dat, dat, dat, vandaar eigenlijk een beetje de vraag dat ik de, me daar ook een beetje mee mooi. Ja, want stel hij gaat vanaf het begin al goed mee. Dan, dan heb je kans dat hij in de witte trui gaat rijden. En dan moet hij elke dag naar het podium om die nieuwe trui gehezen te worden. Zou hij dat leuk vinden, denk je? Ik denk het niet. Als ik hem zo'n beetje ken, uh, ik denk het niet. Het, is, uh, ja, het houdt ook in, natuurlijk, die aandacht op zich is best leuk. En het, het, het feit dat je natuurlijk in het wit rijdt, uh, laten we hopen dat het lukt, hè? want dan, dan betekent dat hij goed bezig is. Hij gaat voor het geel natuurlijk, maar elke dag naar het podium, uh, tientallen mensen van de media te woord staan voor één of twee vragen. Dat is toch vermoeiend, en zeker vergezing die er al niet van houdt. Ja, nee, dat is ook zo. Dat, uh, dat is zeker vermoeiend. Maar, maar ja, goed, daar uh, hebben we het ook wel uh, met elkaar wel eens over natuurlijk. Uh, ja, dat zijn nou, uh, al nou eenmaal uh, een van die dingen waar je wel rekening mee moet houden. Als je als sporter uh, ja, de blikvanger bent, dan hoort dat er gewoon bij. En uh, ja, dan kun je daar twee dingen mee doen. Of je gaat je er enorm aan irriteren, wat uiteindelijk ten koste van je eigen presteren gaat. Of je probeert het uh, naast je neer te leggen en te accepteren uh, dat mensen gewoon willen weten hoe dat het met jou gaat. Uh, en wat is dan jouw taak? Wat ga jij dan doen specifiek? Wat, wat ga je tegen me zeggen? Ja, ik denk dat het belangrijk is om hem zo uh, rustig mogelijk te houden. He, dus zo, uh, zo kalm mogelijk en dat hij de rust kan pakken waar hij, uh, waar hij dat nodig heeft. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En, ik bedoel, ja, de media ook. Hè. Het zijn allemaal professionals die weten waar ze mee bezig zijn. En, uh, ja, zo heel veel sturing heeft dat niet nodig. Maar je moet wel op bepaalde momenten zorgen dat hij zijn rust kan pakken. Ik hoop dat hij het heel druk krijgt. Ja, dat hoop ik ook. Dat, uh, dat zou een uh, goed teken zijn. En uh, daar gaan we met z'n allen natuurlijk wel voor. Dank je wel. Het is okay. veel, veel oud wielervolk uh, natuurlijk op de been rondom het uh, parcours van het uh, NK Wielrennen voor profs Dat zich afspeelt in uh, Oud Marsen. De pestebune is neergestreken op het uh, iets hoger gelegen terras van Hotel Wieland 3. Het parcours ontrolt zich, althans qua uh, start- en finishstreep, aan onze ogen. Het is lichte bewolkte vlaggen die, die wapperen zachtjes in de matige wind. En als we naar links kijken, dan, dan zou je Duitsland moeten kunnen zien. Maar er hangt misschien net iets te veel bewolking voor. En aan de rechterkant, met een scherpe blik, met een visueel scherpe blik, ligt, ligt Enschede. Bert Wagendorp kolonist van de Volkskrant. Je bent ook een sportjournalist. Ben je, dat, ben je dat nog steeds? Mag je dat etiket op je? Nee, nee, nee dat ben ik al heel lang niet meer. Ik ben, uh, in, uh, mijn laatste Tour de France was die van 1994. Dus uh, kun je nagaan. Hmm. Er zijn weer twee generaties langs gekomen. Uh, nee, ik, ik ben daarna uh, allerlei andere dingen gedaan. Ik ben naar Engeland gegaan. Ik ben uh, correspondent geweest daar. Ik heb de verslag even bijgewerkt bij ons. Dus uh, nee, ik noem mezelf geen sportjournalist. Ja. Maar het enige wat ik daar op dat gebied nog doe is, uh, is het uh, tijdschrift uh, De Muur. Waar, uh, dat, is een, dat is echt een pure, pure wielerliefhebberij. Uh, maken we vier keer per jaar een, een, een tijdstip met mooie wielerverhalen? Ja. Maar dan niet over wie, wie het NK gaat winnen, maar iets dieper en iets ja. menselijker. Ja, dat is een beetje de, wat wij, de, de literaire kant van het wielrennen. De mooi opgeschreven verhalen, die natuurlijk in het wielrennen voor het oprapen liggen. Ja, hard gas, zwart ijs, een aanvulling ja. daarop eigenlijk, he, Ja, paspoort. zwart ijs is inmiddels alweer lang te zielen, maar de, ja, hard, hard is het, het broertje, ja. ja. Waar komt jouw passie voor het wielrennen vandaan? Ja, dat, is, uh, dat gaat eigenlijk heel, dat gaat heel ver terug naar de jaren, uh, de jaren zestig, die, uh, toen de, de televisie kwam net. Wij, wij kregen televisie en daar, daar waar zag je zwart-wit beelden van de Tour de France en dat... Ja, dat was toch wel een soort, soort, uh, verre wereld. Van, van mensen die over, uh, over bergen fietsen. Ik dacht vroeger, als ze echt over die, die punten heen fietsten, weet je Ik wist natuurlijk ja. helemaal niet wat een berg was. En, en ravijnen, dan zag je ook iets vreselijks voor je. Nou ja, dat, die, die, die romantiek is er toen wel ingebracht in, in het kleine jongetje. En dat ja. is, die is eigenlijk nooit meer weggegaan. Was er zo'n jongen die net als ik uh, naar die zwart-wit beelden keek... Uh, die dan, uh, als je geluk had, uh, desnamiddags uh, te zien waren? Ja, dat was volgens mij aan het, eind van de of aan het begin van de avond om zeven om uur... kwam er dan ja. een reportage uit de Tour de France zwart-wit. Ja. Een, een soort samenvatting van de etappe. En... Uh... Ja, dat, dat, dat, en wat natuurlijk heel erg aan daar heeft bijgedragen bij mij, is Radio Tour de France. Ja. Dat, dat, dat heb ik jarenlang, is dat, is dat mijn absolute favoriete programma geweest. Omdat het gewoon zo fantastisch paste bij, bij, bij de, de tijd van het jaar. De zomer, de, de, de vrijheid, de, de, de, de vreugde. En daar hoorde dan die, die, die Tour de France echt naadloos bij. En dat heb ik trouwens nog steeds met dat programma. Dat blijft. Ja. Voor mij echt wel de, de, de verwoording van, van het wielergevoel. Ja, maar het gekke is... Kijk, Radio Tour de France moet het hebben, zou je zeggen... van de, de Nederlandse victorie daarin. Dus de laatste jaren toch mondjesmaat tot niet, hè, kun je zeggen. En op de een of andere manier blijft de kracht van het programma overeind. Maar dat is, zit hem dan inderdaad in de sfeer die daar omheen zit. In de ja. muziek, in, de, in het, het feit dat het zomer is. Ja, ik, heb, ik had op een gegeven moment zelfs die jingles gedownload. En dan had ik, had ik die zon had op mijn computer. Ja. En als ik, als ik dan even dacht in de winter... van god, ik, ik baal van dat, van dat weer en van die donker jingles even draaien. Daar knapt ik toch wel een beetje van op. En uh, dat, dat, is, dat is toch de, de, de, de ja, de, de, dat gaat niet over nationalisme van wie er wint. En dat helpt natuurlijk wel. Het programma is natuurlijk groot geworden in de jaren van, van Kneterman en Raas en dat rally de helft van alle etappes won. Maar dat is overheid gebleven en dat heeft dat wielrennen ook wel een beetje. Het, het, het, het wielrennen is, heeft ook nationalistische kanten. Sport draait tot nationalisme. Ja. Maar het, uh, die, het Nederlands vinden toch ook het gevecht komt door Schlek wel mooi om te zien omdat daar ook weer zo'n... Daar zitten verhalen aan vast. En dat... Als de Gezing daar, zich daarin kan gaan mengen... Wordt denk het nog he? het het beter. Dit jaar? Nou ja, misschien kan, kan hij voor een, voor een podium plaatsen. Ik denk niet dat hij al op het niveau van Slek en, en, en Contador zit. Maar hij kan wel voor, de, voor die podium plaatsen. En dat zou ook wel hartstikke leuk zijn. Als hij maar in een paar etappes mee kan spelen. Daar gaat het ja. om eigenlijk. Ja. Uh, wij troffen hier uh, vanochtend jou. Ik neem aan dat jouw vriend is Marts Meets, want die gaat straks op de televisie het commentaar geven. Jij, jij bent bevriend met mensen ja. die van wielrennen houden. Wilfried de Jong, ja. Marts Meets. Waar hebben jullie het dan met elkaar over? Gaat het altijd over wielrennen? Of gaat het ook <lacht> nog over de grotere <lacht> dingen in de wereld? Ja, wel vaak. Het gaat, wel vaak over, het gaat wel vaak over wielrennen. Nou, Mart is natuurlijk een van de redactieleden ook van de muur. Ja. Dus uh, wij zitten daar vaak uh, bij Mart thuis, uh, lekker te eten... en, uh, en ondertussen te, uh, te bedenken wat we zullen gaan doen. Ja, dan gaat het toch over wielrennen. Wielrennen is, is een eindeloos onderwerp. En uh, ja, Ik wil niet zeggen dat, dat, dat, dat we nooit over, uh, over het leven praten. Maar toch, uh, wielrennen laat zich daar ook heel makkelijk aan, aan linken. Ik, toevallig had ik het net nog met Mart over... een. Uh, over Lens een, een, over, over Armstrong en een man met een dochter die was overleden. En die, die door Lens was uitgenodigd. vlak voor ze overleed. om naar Austin te komen. Ja, dan gaat, gaat het over leven en dood. Maar ook over vuurrennen. Ja, maar het gaat ook bij, bij Lens Armstrong heel vaak over. heeft hij nou geslikt? Wat heeft hij geslikt? Heeft hij daar zijn zeven toeren op gewonnen? Ja, er, is, er schijnt nu net een, een, een wetenschappelijk artikel te zijn verschenen. van twee Nijmeegse wetenschappers, waaronder een oncoloog. En die. Dat is gepubliceerd in een wetenschappelijke tijdschrift, internationaal. En uh, daarin staat, deze man had... had uh uh, totaal geen, geen medicijn, of geen doping nodig. Want gezien zijn uh, ziektegeschiedenis zijn gezi en zijn geschiedenis daarvoor... is het, is het fysiologisch volstrekt verklaarbaar dat hij zo sterk werd. Ja. Aan de andere kant, wat, wat, wat doet het met jouw liefde voor de wielersport... als je weet uh, dat zoveel toerwinnaars in opspraak komen dat ze gebruikt hebben? Neem uh, Contador, we weten nog steeds niet of hij vorig jaar nou de toer echt gewonnen heeft. Dat kan mij geen bal schelen. Uh, of, of Rasmussen uh, de toer uitging. Ja, of ik, dus die ik, ik, ik, ik met of, de hele trui. Die, die, die, die Rasmussen had er natuurlijk gewoon in moeten blijven. Ik, het, het, het, het, uh, uh, ik, hoor, ik, vind dat bij het uh, wielrennen. Uh, moet je een geweldig talent hebben. Je moet, uh, moet ongelooflijk slim zijn. En je moet, uh, je moet ook uh, fysiek gewoon heel sterk zijn. Uh, de, de Tour de France is een wedstrijd van drie weken... die uh, medisch gezien eigenlijk volkomen onverantwoord is. Die zou tegenwoordig niet eens meer mogen van de arbeidsinspectie. Want het is gewoon, uh, het is gewoon mi eigenlijk misdadig om dat mensen aan te doen. Maar gezien het feit dat hij er is... Uh, doping interesseert mij geen bal. Maar is dit een pleidooi om het vrij te geven? Nou, ik, nee, niet om het vrij te geven. Maar wel om, om, om er op een normale, verstandige manier mee om te gaan. Het, de jacht die nu ontketend is, die werkt contraproductief. En het, het, het gaat ook zeker het, het, het probleem niet oplossen. Je moet daar op een... Net als met, met, met, met softdrugs, je moet daar gewoon verstandig mee omgaan. En ja. jacht is dom. Maar aan de andere kant zeggen... Ook wielrenners en oud-wielrenners hier in Oudmarsum, waar ik vanochtend wat sfeer heb kunnen proeven. Dankzij het feit dat die jacht aan de gang is op de zondaars, kunnen Nederlandse renners, die blijkbaar ontzettend clean rondfietsen, nu wat meer naar de top komen. Nou, dat, dat, zou, dat, zou, dat, dat zou kunnen dat dat, dat dat zo is. Maar het, uh, A, moet je wielrenners die dat zeggen nooit vertrouwen. En B, moet je ook... Uh, uh, uh, Zeggen dat dat misschien wel voorkomt uit, uit die verstandige. Zeg maar met zo'n zin win je natuurlijk elk debat. Als je zegt je moet die mensen niet vertrouwen. Nee, nee maar dat, dat, kijk, ik heb, ik, heb, ik heb lang in die wereld gelopen. En ik heb te vaak van. Ja, geloof ze gewoon niet. Ik heb te vaak van wielrenners gehoord van. Ja, maar ik ben de enige die niet gebruikt. En dan, en dan een jaar later was het toch raar. Dus daar hecht ik weinig waarde aan. Maar ik hecht wel waarde aan het feit dat je. Uh, misschien wel die benadering die je in het Nederlandse wielrennen. Plaatst, een, een, een, een, ...een heilzame werking heeft gehad. Het was... Waarbij ik overigens niet wil zeggen dat, dat wij nee. allemaal alleen, alleen maar louter schone wielrenners hebben. Hoor. Dat is allemaal, allemaal gelul. Nu ook vanochtend niet, hè? Nee, vanmiddag in deze, deze koers het NK. Het is... Uh... Twaalf over half één, dertien over half één. Ron aan zet. onze tv recensent Met deze week aandacht voor de vele verhalen van gewone mensen. Want wat is op dit moment eigenlijk vernieuwende televisie? Tijd dus voor Cassie Kijken. Was er nog wat op tv deze week? Cassie Kijken met Ron Vergouwen. Met de aankomende zomervakantie zou je zeggen... dat het inmiddels al een en al herhaling is op tv. En ja, oké, okay, de herhaling van onder andere Marijntje Gijzens jeugd... de Nationale Geldtest... De dramaserie Juliana en Heile gras, dat staat allemaal wel erg prominent in het uitzendschema. Maar toch, we vinden het toch nog een aantal andere nieuwe programma's. Maar zijn ze ook vernieuwend? Nou, om te beginnen is de AVRO begonnen met een zoektocht van Lola Brood... naar de verhalen achter de kunstwerken van haar vader, Herman Brood. 15 februari 1997 kwam ik Herman tegen in de trein... waarop ik als conducteur werkte. Ik zag Herman en hij zei al gelijk van uh, ik weet wat jij wil. Ik zei ja, ik wil ook wel een tekening... Dat heeft hij op tijd van een kwartier tussen Den Bosch en Utrecht. Heeft hij dat gedaan. En ik heb nu een kleine Herman bood op de luidspreker thuis staan. Ja, hoewel Herman bijna kriteloos wordt opgehemeld door alle sprekers... is het toch een mooi programma geworden. Een kruising tussen het verhaal achter de levenskunstenaar. Hij zegt, ik heb eigenlijk maar twee vrienden in mijn leven. Eén. Is alcohol. Om tien uur s ochtends uh, een kreeg ze zijn eerste margarita. Twee is fiets. En de zoektocht van een meisje die de verwantschap zoekt met haar vader. die ze nooit echt heel erg goed gekend heeft. Ik heeft wel echt veel nou, hoor. Uh, ja, ja, ja, ja. Maar ja. nu kan je het bij mij in de spiegel zien. Kijk eens zo op. Ja, precies als je vader. Veel begrip. Dat je het zoeken naar verhalen achter bepaalde mensen ook te ver kunt doorvoeren. dat bewijzen alle programma's rondom onze koninklijke familie wel. In het Max-programma De Koningin en Ik, van een tijdje geleden... leidde dat af en toe nog wel tot nieuwe inzichten over de royals. Maar EO's Jeroen Snel die gaat nog een stapje verder. Hij gaat nu langs bij bijna alle klusjesmannen... die ooit zijn langs geweest op Paleis Soesdijk. In De Hofleveranciers. Ben Gortworst is verantwoordelijk voor de dagelijkse maaltijden van de prins en de prinses. Maar dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Een gebakheid eitje wou de prins morgens altijd. Ja? Meestal deden de dames. En vooral als ze pas hun dienst waren, ging het, mis, ging het wel eens mis. natuurlijk. Ja. Zo, dat zijn smeuïge verhalen. Maar ja, je kunt het natuurlijk zo gek maken als je wilt. Maar dat is ook niet altijd een garantie voor succes. Kijk maar naar het nieuwe BNN-programma Van de Gekken waarin presentator Valerio op zoek gaat naar de gekste verhalen... rondom onze dagelijkse gewoontes. Een van de beste kenmerken van obsessies, gewoontes en routines... is dat het allemaal volgens jouw manier moet. Vanavond de opmerkelijke verzameling van Pieter ik 198 gram baardhaar verzameld. De onvergetelijke ervaring van doucheputjes ruiken. Bovendien geeft Edith haar verslaving asstoepkrijt toe. Wel gevoel, dat gevoel van... dat is heerlijk. Nou, waarschijnlijk maakt BNN het gewoon niet gek genoeg... want vooralsnog kijken er niet echt heel veel mensen... maar misschien mist er ook nog gewoon een snuifje emotie. Laat mensen huilend hun verhaal vertellen op tv... en je scoort gegarandeerd... Zoals bijvoorbeeld met een nieuw seizoen van Babyboom. Het programma van Caroline Tense, waarin stellen zwanger proberen te worden. En ook bij RTL zitten we midden in een emotiegolf. Want emotie is geld verdienen bij de commerciële. Onder meer met Welcome Home. Heb je ooit een moeilijk moment gehad in je leven? Vertel je verhaal aan Natasja Vroger. En zij beloont je met een verbouwing van je huis. Net toen het gezin weer langzaam opkrabbelde... kondigde zich een nieuwe donkere periode aan. Anderhalf jaar geleden is hij overleden... Mieke verdient een nieuwe start. Ze wordt met een smoesje weggelokt. Nu ze een paar dagen weg is... kunnen Natasja en het Welcome Home Team ongehinderd aan de slag. Ja, en soms loopt de emotie net iets te hoog op. Zo kwam het programma deze week in opspraak. Want RTL zou namelijk een verbouwing verknald hebben. Waar de verraste mevrouw in kwestie natuurlijk boos over was. Ja, en daar werd Natasja vroger dan weer boos over. Bij shownieuws. Ja, dat de een misschien de kleur niet mooi vindt... of de ander liever behang had en wij het geschuld hebben... Over smaak valt niet te twisten, maar dit is gewoon heel jammer. En dit vind ik heel verdrietig, want dit vind ik gewoon niet aardig naar de drie kinderen van Mieke. En ook niet naar al die lieve schatten die zich zo in het zweet gewerkt hebben. Ja, u hoort het. Een hoop gedoe, maar nog steeds dezelfde, weinig vernieuwende programma's als altijd. Nou ja, één mooie poging daar gelaten. Elke zondagochtend in het Filosofisch Quintet. Een uur lang met zes mensen lekker lang filosoferen onder leiding van Clery Polak. De komende weken zullen we het hier vanaf de bovenste verdieping van de Vrije Universiteit... met uitzicht op de Zuidas hebben over één groot thema... dat we vanuit verschillende hoeken in het licht gaan zetten. De rechtsstaat. Tja, en in al die filosofische discussies zit eigenlijk zelf nog weinig emotie... en het zijn ook nog taaie vraagstukken die worden behandeld... maar toch wordt het nog redelijk goed bekeken voor een zondagochtend. En terecht, want een uur is misschien nog wel te kort voor deze vorm van slow television. In ieder geval, voor de vernieuwing van de Nederlandse tv... vestig ik voorlopig mijn hoop op Kleri Polak. Kassie kijken met Ron Vergouwen. De perstebune van Omroep Max, live vanuit Ootmarsum in het mooie, heuvelachtige, het glooiende Twentse land. Klein, oud uh, vestingstadje. Waaraan uh, de opkomst van de industrie in dit uh, gebied uh, volledig voorbij is gegaan. Want het is en blijft uh, akkerbouw troef hier. Zeven seizoenen, maar liefst zeven seizoenen speelde Tjöla Link bij Ajax... en later nog eentje bij Feyenoord, een eigenzinnige spits. Voor wie je trouwens naar het stadion ging, wat kon die man voetballen? Hij botste in zijn Ajax-tijd met Johan Cruijff... maar diezelfde Cruijff heeft hem een paar maanden geleden benaderd... om directeur te worden bij Ajax als opvolger van Rick van den Boog... Ling eh, moet daarvoor zijn aandelen in de voetbalclub Trentzin verkopen. En juist nu die Sloaakse club kampioen is geworden. Dit weekend is Ling weer in Slowakije. Verslaggever Zul van der sprak parkeerde deze week met Ling. En vroeg hem naar de band met Ajax. Ajax is eh, toch wel iets bijzonders in mijn leven. Ik heb daar zeven jaar gespeeld. Ik ga regelmatig naar Ajax om te kijken. En eh, de afgelopen jaren eh, ja, deed dat vaak wel pijn aan de ogen. Maar... Ik ben gevraagd door Ajax. Door een aantal mensen van de Rvc. Of van de nieuwe Rvc. Daar zit Johan Kruijf ook bij? Daar zit Johan Kruijf ook bij. En Hoe vaak heb je met hem gesproken? Ik heb een aantal keren met uh, Johan gesproken. Maar het gaat niet om mensen. Of om Johan of om mij. Het punt is nu dat... Jarenlang is er door heel de wereld... Door het bedrijfsleven zijn er clubs... Begeleid, bestuurd. Overheid... Sponsors die hebben daar enorm veel geld. Je ziet dat die twee, die ik het laatste noem, zich terugtrekken. Dan blijven er een hoop problemen over in de club. Nou, wat voor beleid moet je nu neerzetten? Het is een voetbalclub. En daar ben ik het met Johan helemaal over eens. Een voetbalclub die zou eigenlijk geleid moeten worden... door ervaren ex-voetballers. En dan zou je eens kunnen zien om het voetbal weer... en specifiek van Ayers. Naar een hoger niveau te kunnen tillen. Dus sportief, financieel. En uiteindelijk weer uh, zeg maar in de top van Europa. Vaak zie je dat mensen het uh, ja, voor zichzelf doen. Jij uh, zegt eerder uh, al tegen mij: van ja, ik doe het niet voor mezelf. Maar waarom doe je het dan wel? Uiteindelijk doe je doe, doe, hè, We zijn mensen, doe je het altijd voor jezelf. Maar uh, ik zie daar uh, mogelijkheden. Kijk, Ajax die heeft zoveel potentieel dat het ook geen jarenplan hoeft te zijn om dat doel te beogen. En met de mensen die, uh, die dat zouden moeten gaan doen... of willen gaan doen, die daar ook uh, een uitdaging in zien... Uh, ja, heb je eigenlijk één doel. En dat is uh, Ajax zo snel mogelijk weer op dat podium te krijgen... waar ze horen te staan. En uh, uh, ja, dat moet je als groep doen. De, de naam of de persoon is daar niet belangrijk in... En, en, en, en ik neem aan dat, uh, dat als je dat proces door de hele club kan gaan... dan praat je weer over Ajax. Want ik weet nog, als jongen van 14, 15... wilde ik maar bij één club spelen dat was, uh, Ajax. Nou, en dat was Ajax. en Ik heb niet het idee dat dat de laatste jaren het geval is geweest. En dat, dat moet eigenlijk weer terugkomen. Wat moet er nog gebeuren om jou over de streep te trekken? Of is die streep er al? Er is nog geen streep, maar dat geldt natuurlijk ook voor uh, de kans van Ajax. Ajax moet kijken uh, welke persoon op die plek waar de meeste behoefte aan is. En dan uh, moeten ze kijken of ik aan die uh, eisen beantwoord. Wanneer zou je willen beginnen? Is dat 1 augustus of nog eerder? Nou, ik denk op het moment dat iets stuurloos is, en dat is Ajax nu... dan, feliciteit. Uh, gelukkig uh, zijn we kampioen geworden... Maar gezien de toekomst uh, zal je toch snel uh, moeten doorpakken. En nogmaals, uh, de, in de hele voetballerij zijn... Uh, ze zijn aan veranderingen toe. En uh, veranderingen, revolutie, dat, dat, dat, dat neemt uh, uh, ja, uh, problemen met zich mee. Situaties dat mensen het niet met elkaar eens zijn. Maar daarom is het belangrijk dat, dat, dat, dat eerst een groep mensen gaat starten. En dan hopende dat, dat, dat de rest van het volk daarachter gaat staan. En, en kan zien dat dit juist de keuze is geweest. Tje La Ling, in gesprek met Jules van der Wart, Die u Jules, later nog in de uitzending zult horen. Live vanaf het NKW rennen in Oudmarsum. Bert Wagenhoek, vooral bekend als wielerjournalist. Maar heb je, heb je ooit wel voetbal gedaan? Ja, ik was ook sportverslaggever. dus Allround, uh, Ik he? deed van alles. Schaatsen, okay. wielrennen, voetbal. Ja. ja, maar je hart lag er niet aan. Wielrennen, wielrennen was er. Uh... Ja, Goederige Daar ben ik, daar ben ik uh, wel, wel van weggedreven. gedreven. Waarom? Um, omdat het, uh, ja, het, he het mist de, de, de, de romantiek van het, van het wielrennen. Het, het, het is een sport die nu zo met de Champions League zo ongelooflijk vercommercialiseerd is. Waar zoveel geld om gaat. Ja, en ik vind vaak de wedstrijden gewoon saai. Vroeger waren volgens mij de wedstrijden veel leuker ook. Maar die zijn gewoon. ...tactisch uh, toch wel, wel heel erg Ja, Nou goed, bij het wielrennen zie je dat ook. Want als je naar een ook... etappe gaat zitten kijken... ...dan kunnen de commentatoren voorspellen... ...die voorsprong is dat dan en dan op die kilometerpaal volledig aan... Dat ...en die gaat zo. winnen. Ja, dat is ook zo. Ik kijk, het, het hangt erg van persoonlijke voorkeuren af. Ik kan met, met gemak uh, zes uur lang naar een enorme saaie toeretappe kijken... ...en ik kan uh, na een kwartier saaie voerwedstrijd haak ik af. Ja, ja, hoe komt dat? Ja, dat is wel ik vind het wel herkenbaar omdat de Tour waarschijnlijk nog de, de, de omgeving laat zien. En daar kun je ook een beetje bij weg Dan Hoor je die vogel, die, die zit de hele ochtend aan. Het is te een ring. heel fraai vogel, ja. Wie is dat eigenlijk? Ik, ik zou niet weten wat, wat voor mening. Heb je mannequin... zo'n een kunstluiter ingehuurd. Nee, het is, het is een echte vogel. En als de helikopter, die, die boven. Het is een vink, zegt Henning Kuiper, onze gast van het volgende. Ja, die weet het. Maar nou, ik weet niet waarom hij het zou kunnen weten. Maar dan kan ik hem dadelijk. Uh... Dat is, het is beeld schoon. Als die helikopter weg is boven dat parcours van die wielrenners, ja. dan zingt hij het hoogste lied. Bert, jij bent de opvolger bij de, bij de volkshand van. Ik noem even hun naam, Jan Blokker. Ja. Hoe treed je in die voetsporen? Nou, dat, dat vond ik niet zo heel moeilijk. Wat ik veel moeilijker vond was toen ik in 2001 ging ik uh, op maandag de sportkolom van Jan Mulder uh, overnemen. En daar, kijk, ik was vanuit mijn, mijn, als, als lezer van de volksland was ik altijd veel meer onder de indruk van Jan Mulder dan van Jan Blokker. Hoe komt dat? Want Jan is toch wel een... Uh... Autoriteit. Ja, maar dat, daar, daar, daar had ik nooit zo last van. Ik was ook helemaal niet zo'n grote bewonderaar van Ik was een bewonderaar van Jan Mulder. Van zijn, van zijn, oh. uh, van zijn uh, taalgebruik, van zijn, uh, zijn, zijn, zijn fantasie en van zijn, uh, van zijn plezier in wat hij zag. En bij, ik vond Jan Blokker toch altijd al, in, terwijl ik zelf ook niet eens meer zo jong ben, maar vond ik toch wel vaak een oude zuurpruim. Ja. Is dat een gevaar dat, dat jou ook bedreigt? Of omdat je nou, zo ik, bewust ik, bent dat je denkt: let op, let nee, op. Hè? Nou ja, als, als dat zo zou zijn, dan hoop ik dat mensen dat tegen me zeggen. Maar ik, ik, ben, niet, ik ben niet cynisch van nature. Ik, vind, uh, ik, uh, ik, ik, ik sta wel vrij positief in het leven. En ik geniet veel van dingen. Dus uh, ik, ik denk niet zozeer dat, dat mij dat bedreigt. Om, uh, om alles met die, met die cynische bril te bekijken. Dat wil ik ook niet. Is dat een vak dat je bij wijze van spreken... tot het einde der dagen bij de volksstand zou willen beoefenen? Of ja. zie je nog een nieuwe uitdaging? Nou ja, dat, die kan zich altijd voordoen. En die, en, die, en die creëer ik zelf ook wel. Ik ben nu bezig met een filmscenario. Ik ben bezig met een boek. Dus uh, die dingen zitten er ook. Uh, dat dat deal komt ertussen ook nog. En dat vind ik ook, daar heb ik heel veel lol in. Maar het, dat kolonisme is, uh, is iets wat je... Dat is, en daarin is Jan, Jan Blokker natuurlijk wel een voorbeeld. Die schreef gewoon door tot hij de dopamineer viel op zijn 82 ste Nou, ja. prima. Ja, zeker. waar gaat de film over? De film gaat over de van toe. En vier mannen die daar terugkeren nadat na als jonge jongens een, een nogal dramatische uh, ja. gebeurtenis zich, zich heeft voorgedaan. Tommy Simpson 1967, die daar gestorven is, dan ook, ook nog in je achterhoofd aanwezig. Nou, nee, dat, dat niet zozeer. Maar de van toe heeft natuurlijk wel daardoor onder andere een ja. enorme naam gekregen. Die berg is een van de hoofdpersonen van de film. Ja. en waar gaat het boek over? Want dat willen we ook nog even weten, aan het slot van dit uur. Ja, bo de, de boek en film lopen samen op. De, de, de eerste helft van het boek uh, gaat over die vier jongens, waar ze vandaan komen. Ze ja. komen uit de Achterhoek. Dat is dan mijn uh, eigen, dat is ma makkelijk als je is uit een je eigen book. Stukje autobiografisch. je autobiografisch. Maar uh, het, het tweede deel van de van de, uh, van de van de van de van het boek is, het, is de film. Ja. En die hopelijk komt hij eind 2012 Komt die in de bioscoop. Oh, dus uh, de. Uh, Wilfried Jong, de vier hoofdrolspelers samen met onder andere Gijs Scholten en uh, Leopold Witter. Die zijn, die zijn zwaar aan het trainen nu. Ja, en wie gaat hem regisseren, die film? Uh, Nicole van Kilsdonk is de regisseuse. Ik hm. de regisseuse. Is echt, ik, ik, ik hoorde voor het eerst... Pater van Kilsdonk zegt maar nog wel wat. maar Nicole. Dat Zij is de, de dochter van Zater van Kilsdonk, ja. Dat weet niemand, maar nee, dat is zo, ja. Eindelijk komt die aap uit de ja, mouw. Ja. ja, ja, Had ik niet Goed. mogen zeggen. Nou, jij gaat, uh, jij gaat je nog op het parcours uh, begeven zometeen? Ja, absoluut. Ik ga even kijken. Ik wens je veel plezier. En uh, de perstrekken is zo dadelijk uh, terug met het Henny Kuiper.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 Kijk op herdenkingsmunt.nl. 100 jaar muntgebouw. Een munt die u niet wilt missen. Bestel hem snel op herdenkingsmunt.nl. Vaslaf, de magistrale bestseller van Arthur Japin. Het ideale boek voor de zomer. Nu tijdelijk voor 15 euro. Vaslaf van Arthur Japin. Werken in de kinderopvang, dat ging niet meer. Ik was constant moe en ik had overal pijn...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 Noordsea Jazz. 8, 9 en 10 juli in Ahoy, Rotterdam. Koop nu je kaarten op noordseajazz.com. Dit is Radio 1.